Politieposterstelling brengt je je op straat. Ja, Berkema, wijst er een hand, joh. Wat? Een tijdbom bij Zo, Sowieso, dat is een goede vangst, joh. Zeg maar, Steigen, nou mee. Wat? In de telefooncel. Hij mondde Nou, dat is goed opgelost, Berkema. Nee, nee jong, echt niet, nee. Zolang dat ding tikt, kan er niets gebeuren, hoor. Ja. zeg, maak het maar, dan moet je nou wil toeval toevallig ...dat ik je een boekje heb, denk met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog... ...met alle demonstraties erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen... aan de hand van dat boekje helemaal schadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, ik kom niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe maar. dat ding. Nee, je blijft op je past. Ja, dat kan je wel zenuwachtig verbonden, maar daar we allemaal niks aan, Bergema. Maar jongen, jong, ik loop één vuur, zie als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bergema, als dat ding onder je arm ontploft... ...moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel mij nou eens een Bergema. Maar... Of er iets op op die bom, dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type of het is. En dan geef ik je de demotatie Telefonisch hem door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, ja, dat stond er altijd op, meet in Germany. <lacht> ja, ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. <lacht> dat is een goede vraag, hè? Ja, niet van mezelf hoor! Ja. Toch heb je niet om lachen. Ja, nou moet je toch een zin ding van mij aan Bergema? De snelste manier om promotie te maken bij de politie is... ...is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En ja, dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel mij nou eens even, Bergema: ...of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde, en dan kan ik het voor je nakijken, begrijp je wel? Maar, de X772. Nou, daar heb ik meer dan. Juist, ja, X772. Als je nou één geduld hebt, ga ik het één voor je nakijken. Huh? Nee, nee, jongen, als dat ding vluggen gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jongen. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van? Tuurlijk, ik heb wel zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten... Ja, goed, dat is administratie, maar daarom kijk ik het wel mee. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De x 172 K. L. M. N. O. T. U. R. S. 1, 2, x. Ja, Ja, ik ik heb de x, hoor. Zeg maar wat voor nummer stond er 7, 7, achter. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, een 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, nou, joh, dat is een hele roeie. Ja, deze splinters. Ja. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de ook onderkant van de bladzijde staat: de demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. In dat geval. Ja, aan de achterzijde. Ja, God, maar leg hem dan op de punt. Ja. Goed, hij heeft plaatje gevonden, oké, okay, dat plaatje, dat is bevestigd, staat hier, met vier schroeven. Hé, Wil? Oké, okay. die vier schroeven dient men los te draaien met een antimagnetische magnetische schroevendraaier met een handvat op basis. Ja. Ja, hij heeft weer niet bij hem. Ja, pak hem maar, dat duurt toch met een kwartje, nou, ik heb nog helemaal veel verteld, gemaakt. maar zo slecht is het nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, het dat nou toch los, dat is. nooit nog gedaan dan. Met een knoop waarvan. Ja, maar dat kan je niet maken, Bagema. Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er een van over? Maar nou goed, in ieder geval het blaadje, dat plaatje, dat hij eraf hè. Nou, staat hij dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde. Uh, ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer. Lukken. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw, en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee tranen met elkaar verwacht, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het kort wel spreken van Bergema. Het was een aardige jongen, maar hij ja, had... ...hallo. Hallo. Hallo Bergema? Bergema? Hallo. Nou, heb zeker op gang.